Mariel Hageman met het NOS journaal. Bommen gevonden. Turkse media melden dat de politie twee bommen onschadelijk heeft gemaakt. Verder vond de politie munitie van luchtafweergeschut bij een bushalte. De laatste tijd zijn in Turkije verschillende aanslagen gepleegd, onder meer op een politiebureau. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is. Op de Maas bij Kuik is vanmiddag een veerpont in de problemen geraakt. Een van de kabels waarmee hij vast zat schoot los... vermoedelijk doordat een passerend schipper tegenaan voer. De pont raakte stuurloos en kon niet meer aan de kant komen. De pont had zes passagiers en drie auto's aan boord. De passagiers zijn door de brandweer met een rubberboot aan wal gebracht. De brandweer probeert de pont nu naar de kant te slepen. De harde wind veroorzaakt in grote delen van het land overlast. Hier en daar rukt de brandweer uit voor stormschade. In Wildervank in Groningen waarde een dak van een huis. In Amsterdam is een veiligheidsnet over de overkapping van het busstation... achter het centraal station losgeraakt. Bij Ondijk in Noord-Holland braken wieken van een windmolen af. Schiphol kampt met vertragingen. Door de harde wind zijn de waterstanden aan de kust hoger dan normaal. Daarom gaat de Hollandse IJsselkering dicht tot en met zondagochtend. Irene Wüst gaat na de eerste dag op de EK Allround in Shaljabinsk aan de leiding. Maar ze wordt op de voet gevolgd door haar Tsjechische rivale Martina Sablikova. Wüst won de 500 meter en Sablikova won de 3000 meter. In 4 minuten 5 en 23 honderdste. Een nieuw baanrecord. Linda de Vries staat derde in het tussenklassement. Bij de mannen heeft Koen Verwij de 500 meter gewonnen. De mannen schaatsen nu de 5 kilometer. Het weer geleidelijk minder buien. De westenwind neemt in kracht af. Vannacht wordt hij aan zee weer stormachtig, kracht 8. In het binnenland plaatselijk kans op gladheid. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Horendaar-Zaandam staat tussen Purmerend-Zuid en Zaandijk 2 kilometer door een ongeluk met een auto met een aanhanger. De rechterrijstok is daarom dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Wat is er al? Vanuit, ja? oh, ik <laughs> al die nummers uit je hoofd weet. Starship was dat uit de jaren 80 En Wie build this city. Het derde en laatste uur uh, van op zaterdag. En ik weet trouwens bij deze plaats van Starship... ergens in Nederland is een radio keihard gegaan. Bij collega Ruud Jalsen. Want ja... Hij zegt altijd, Rob, jij altijd met de jaren 80 muziek. het is allemaal rommel, hoor. allemaal niks. Maar er zijn toch wel een paar goede platen hoor, uit de jaren tachtig. Waaronder deze van Starship en We Built This City. Wat gaan we in het derde helaas uur van dit programma allemaal doen? Nou, in, dit, in dit uur hebben we een inbreker. Een inbreker? Ja, ja echt. Komt zo terug. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard uh, gaan we rond de klok van kwart over vier... 20 over 4 nog even weer schakelen met Joop van Nes, want die is voor ons aanwezig tijdens het schoolbasketbaltoernooi in de Korverhal. En wellicht dat hij dan de uitslag heeft. En ieder team krijgt een beker, dat heb ik al wel begrepen. En ook de grote, kleine? En, ja, hoe, hoe, als je één bent, een hele grote. Als je laatste bent, een hele kleine. En natuurlijk de sportiviteitsprijs. Wellicht dat het gaat lukken om 20 over 4, de uitslag van het schoolbasketbaltoernooi in de Korverhal. Uh, vaste items het laatste uur. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. Laat mijn vrouw die hond niet zien. Want dan vrees ik dat ik volgende week een hond heb. Want hij luistert naar de naam Spike. Gewoon even op de CFM app kijken. Rond de klok van kwart voor vijf hebben we natuurlijk weer het gedicht van de week. En we kunnen het over anders over gaan dan over deze grauwe grijze winter. En we verheugen ons alweer op de lente. Dus de grijze winter, uh, dat is het thema van het gedicht van de week om kwart voor vijf. En dan hebben we, uh, na de volgende plaat, uh, breekt onze collega Ankie Misenbeek even in. En die heeft een dienstmededeling ten aanzien van ons jubileum. We zijn erg benieuwd. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A. Zo is dat. Een stormachtige zaterdagmiddag. En dat blijft de komende dagen nog of zo. Hè? Flink winderig uh, overal. En uh, ja, uuh, gewoon vies weer eigenlijk. Helemaal niks aan. Helemaal niet leuk. Maar dans heeft er wel een plaat over gemaakt. Hier is de wiet. De deur valt in het slot, je kijkt niet eens meer op, hij is gegaan. De dag is weer begonnen. Al is het dan nog vroeg. Je voelt je nu al moe. Als zoveel strijd, dat de dag is overwonnen, je ruimt de kamer op. De afwas in het zon, je neemt een Dat touch your lekker een euh, lekkere nederpopplaat van alweer heel veel jaren geleden. Ja, je zei het al, we hebben een inbreker vandaag. Inbreker. Ja, ja. <laughs> <Een> <laughs> Ik zat er gelijk een foto van. Ja, vandaag. heel goed. Euh. Ankie, <laughs> okay, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar je geeft me niet aan op de hoge weg, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Oké, okay, dank je. Jij uh, gaat inbreken en je gaat al iets vertellen over het aanstaande Lustrum. Ja, het Lustrum. Ja, ondernemers, uh, lieve mensen, inwoners, Zandvoort. We hebben een lustrumfeest. Uh, 25 jaar CFM. Ja, niet te geloven, hè? 25, 25 jaar, jaar jong. Jaar. Ja, de een zegt oud, de ander zegt jong. Nee, maar jong. wij houden het op jong, hè? Ja. En uh, wij zijn echt heel blij met uh, ondernemers... die voor ons gesponsord hebben qua advertentie. En ook een stukje sponsoring. En dat heeft een paar doeleinden. Kijk, uh, CFM is dus niet alleen een radio... Maar zoals jullie weten, ook tv. Maar dit stukje hebben we voor de ondernemers hebben we bedacht. Radio, tv en ook in de krant. En zoals jullie ook in de krant hebben kunnen zien in de maand december. Laatste pagina, heel veel ondernemers. Ik ben ze ook zeer dankbaar. Niet alleen ik, maar namens al onze medewerkers, vrijwilligers van CFM. De mooiste achterpagina van het jaar, hè? van de, de Sanfordse Courant. Uiteraard, ja. Uiteraard, dat was ook inderdaad de mooiste pagina. En uh, dat heb ik ook tegen Gilles gezegd. Ook met uh, Gilles, dank je wel, ook uh, voor de aanpassing. Super, echt hartstikke mooi. Maar ja, nu wil ik toch eenmaal een aantal van deze ondernemers in het zonnetje zetten. Goed, Want... gaan we gaan even lunchen? Ga je gang. Nee hoor, ik zal het niet echt heel lang maken. Maar zoals bijvoorbeeld het bedrijf Spolders. Ja, wat doet Spolders, uh, Albert-Jan? Goeie vraag, zoek we op loodgieter volgens mij. Heel goed, en wat voor loodgieter? Echt een super loodgieter hier in Zandvoort. En ja, waarom elders te gaan als in Zandvoort. Kijk, ondernemers. Niet alleen ondernemers, maar zeker de burgers van Zandvoort. Probeer het in het dorp te houden. Dat is, is echt het voornaamste. Het is ook altijd mijn credo geweest door de jaren heen. Boodschappen moet je gewoon op, op zoals we het dan in Groningen noemen, op het dorp halen. En niet elders. Als je het op het dorp kan krijgen, moet je het op het dorp halen. Precies. Maar sommige mensen denken met die boodschappen halen... Dirk van den Broek, DK, Albert Heijn. Maar die boodschappen bedoelen wij niet allemaal. Wij bedoelen ook onze grote ondernemers. Zoals Techniek. Ik ga er helemaal van stotteren. Sorry hoor Hans. Het is Hans Willemsen. Ja. Echt. Dus als je iets met elektra... ook hele nieuwe bedrading... als je een oud huis hebt. Ga naar Hans Willemsen. Een topper. En even over Spolders terug te komen... ja... Ik kan het gewoon uit eigen ervaring spreken. Ik heb een nieuw dak sinds de zomer. Met nieuwe dakkapels. Echt super. Echt. Maar buiten deze heren... Ja, stiphout. Hé, hey, onze jongens van stiphout, Helemaal goed. Dat kan je zeggen, Albert Jan. Hij is wat duurder. Dat zei een van de nee, dat... jongens ook. Klopt. Maar wat is dus het belangrijkste... en wat hun echt... zal goud in hun handen hebben... hun service. Ja. Je hoeft maar te bellen... en ze komen. Eigenlijk dezelfde dag... Kan een keer door drukte de volgende dag, maar ze zijn er. Zijn het kleine dingen, denk je. Nou, normaal betaal je voorrijkosten. Het is ook gewoon normaal voor ieder bedrijf. Maar als je een klein dingetje hebt, doen ze dat niet eens altijd. Echt mensen, inwoners van Zandvoort. Ik raad u aan, ga naar Stiphout. Zoals dat het dan heet, de aftersales van Stiphout is ongekend. Zeker weten. Ja. Sterk punt. Maar goed... Mensen willen niet alleen met de auto, ook op de fiets. Onze Na buurman. Ja, onze buurman. Ga verder. Weet jij wie onze buurman is? Fietswereld. Nou, helemaal goed, nou, Martijn. Ja, we komen er eigenlijk al jaren. Want ja, drie jongens in de leeftijd van 12, 22 en 27. Altijd de fiets bij Martijn. Ik, ik wou bijna zeggen, Hanky, wie komt daar niet? Precies, Een geweldige zaak. zaak. En ja, gaat het fietsen nou een beetje minder? Dan nemen ze toch gewoon een elektrische fiets. Of een, of een wieltje erbij, kan ook. Ook dat kan. Je kan het niet zo gek bedenken. Martijn, super. Echt super. Ja, wat hebben we nog meer? Laten we eens even kijken naar het plein. Jongens van het plein. Oh, die kennen ons niet. Die kennen ons absoluut nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, niet. Maar mee, dus nee, nee, nee, die nee, kennen ons niet. Nee, Maris, luister mee. Nee, die kennen ons niet. Als die ons mij zien, denken ze oh jee, dit gaat geld kosten. Nou, dat zijn wel meer mensen die er zat voor denken als jij voorbij komt. Ja, maar nu wil ik ze ook een beetje wat terug doen voor onze ondernemers. Kijk. We hebben het gewoon laagdrempelig gehouden met de financiën voor ze. En ze komen op zowel tv, radio en in de krant bij Gilles. Wie kan dat zeggen? Voor dat bedrag. Maar, luister lieve mensen, ondernemers, kijk goed. Dan denk je, ik heb niet meegedaan, ik sta niet in de krant. Maar we gaan gewoon door tot uh, februari. We gaan het, het hele jaar door eigenlijk, want het is, het is een hele jaarfeest. Het hele jaar is ook feest, maar met name wil ik dit even dit stukje met inbreken... En ook op tv. En ook met aanpassingen. Zeker het lustrum. Even iets aanpakken. Iets anders. Albert Jan. Ja. Doe je heel goed. Dus uh, lieve ondernemers. U kan mij bellen. Ik kom ongetwijfeld nog langs. En ik hoop dat u natuurlijk ja zegt. En niet nee. Niet alleen jij. Maar heel CFM hoopt dat. Dat hoop ik ook. Dan nou, wil ik toch nog even buiten de jons van het plein. Zoals, uh, ze hebben natuurlijk niet alleen Febo, hè. Nee. Het, het plein. Het, het, het plein en Febo. Het... Nou, super jongens. En uh, we blijven vele jaren in ons midden. En ze verzorgen ja. ook tegenwoordig, hè? Ja, ik heb het gelezen. Ja, nee, helemaal perfect. Ja, dat is mooi, hoor. Helemaal goed. Ja, nou, geweldig. Maar, niet, nee, maar niet bij ons, hoor. Maar niet bij ons. Uh. Nee, wij gaan liever halen. Wij gaan liever halen. Ja, maar goed. Ja, heb je een andere auto nodig? Ja, wat dacht ik? Ik wil voor mijn auto een grote, iets grotere auto. Mijn auto is wat, uh, wat aan de oude kant. Wat mankementen. Ik heb op zons gekeken. Ja, dan slaag je niet. Wat dan? Ja, toch even, uh, toch even elders kijken. Maar ja, ben ik bij Flinterman mooie auto's afspraak gemaakt... maar het voelde niet goed. Ik denk, nee, dit kan toch niet. <laughs> dit kan echt niet. Dus ja, ook, ik snap het. Je gaat ook ergens anders kijken. Maar ik ben toch weer terug op Zandvoort. Ja, toch natuurlijk even kijken bij Van Zandvoort. En ook, verschillende in onze kenniskring... ook Mo, hè? van Karimo... Die is ook super. Maar ja, daar zag ik nu dus ook niks staan. Ik denk, jammer, laat ik toch nog maar even wachten. En wat denk je? Een mooie auto, bij Verzandvoort zie ik staan. Top. Nou is dat dan eigenlijk niet van Verzandvoort... maar van een collega, arts Street. Maar ik bedoel, jongens... ik zie het niet als concurrenten. Dat zie ik, zeg ik aan het eigen Van Verzandvoort. Dat zeg ik tegen Karima. Ik wil jullie heel graag bijdoen als adverteerder. En die heb ik ook beide. Ik zie het elkaar als Collega's. Dat heb ik heel, heel, heel tactisch opgelost. Met de ene auto ga ik naar Van Zandvoort. En met de andere auto ga ik naar Karimo. Twee tevreden ondernemers en één tevreden klant. Heel super. Ja. Ik heb het tegen. nu In onze kennissenkring gaan we dus met, ook met de reparatie. De ene keer naar Karimo en de andere keer <laughs> naar Van Zandvoort. Ik vind het gewoon geweldig. En uh, zo lieve mensen. Ik hoop nog meer ondernemers voor dit mooie feest. En wilt u adverteren voor het gehele jaar? Dat kan natuurlijk ook. Want daar sta ik voor. FM. Ankie, geweldig bezig. Hoe kunnen de ondernemers uh, jou bereiken? Ja, ze zien me natuurlijk wel in het dorp ja, ze sowieso, je dus je kunt me altijd aanhouden. En natuurlijk 06, 06, 5, 3, 6, 9, 1, 7, 3, 7. En weet u het nummer niet? U kunt in het telefoonboek kijken. U kunt bij de Vierdaagse kijken. En anders, de CFM. Maar ik verstond dat je 06 nummer niet. Kan je het nog één keer herhalen? Ik zal het wat langzamer doen. Ik weet, ik ga af en toe een beetje te vlug. 06-53-69-17-37. Top. Geweldig, Ankie. Dit is onze inbreker die erbij nou, kan Ja, hebben. precies. Ik ga weer. Vaker inbreken. Tot de volgende keer. Dank je wel. Groetjes. En een fijn weekend. Dezelfde be anywhere where would it be take what we need and disappear Juist van Ankie Mies en Beek. We hebben de sponsoren heel hard nodig bij CFM. Dus meld u alstublieft aan. 25 jaar CFM. Hoe klonk dat 25 jaar geleden? 0, 25, 0, 7, 3, 0, 3, 9, 3. Ja, weet je dat nog? Dan moest je 025 draaien voor het uh, telefoonnummer. Nou, tegenwoordig dus. 023 57 30393. Het telefoonnummer is uh, niet gewijzigd, maar wel... Zeg maar het getal ervoor. Geen 02507 meer. Want dat is toch echt 25 jaar geleden, hobart Ja, wat vliegt die tijd. Zeg. Ja, ja, ja, ja. Goed, uh, sport kort. Uh, allereerst bericht. Joost Luiten. Dat is dus golf. Vlak voor de jaarwisseling heeft Joost Luiten besloten... om 2015 te starten met een nieuwe caddy. De samenwerking met Dan Quinn is beëindigd... en Jenny, Jenny Basson wordt zijn nieuwe metgezel. De Zuid-Afrikaan is de voormalige caddy van Robert-Jan Derksen... die eerder dit jaar... ...in uh, 2014 een punt achter zijn golfbaan zetten. Formule 1. De Formule 1 telt komend seizoen minder testdagen tijdens het seizoen. Alleen na de Grand Prix van Spanje op 10 mei in Barcelona... ...en de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg... ...zijn twee testdagen, melden Autosport afgelopen vrijdag. Afgelopen seizoen waren er nog testdagen na de races in Bahrein, Spanje, Groot-Brittannië en Abu Dhabi. Koeman, Southampton-coach Ronald Koeman... en hebben we het over voetbal... wilde vrijdag in de persconferentie voorafgaand... aan de Premier League kraken tegen Manchester United... niet veel kwijt over de situatie bij zijn oude club FC Barcelona. Maar hij sluit niet uit daar ooit nog als trainer aan de slag te gaan. En zoals gezegd, Koeman, druk ligt bij United. De, een fraaie Nederlandse clash morgen in de Premier League... Louis Vergaal en Ronald Koeman nemen het uh, met hun clubs Manchester United en Southampton tegen elkaar op. De druk ligt bij United, al dus Koeman, tot zover. Dat was het sportkort bij CFM. En zo meteen het dier van de week. Maar eerst meer muziek, hè. we gaan de twee achter elkaar draaien. Waaronder deze van Wild Cherry. We was eerst een gauw houden, dat was Wild Sherry in Play That Funky Music. En dan achteraan deze nieuwe single van Echo Smit. We zongen mee in deden hem even lekker mee in de studio aan de tolweg 10A van uh, CFM. Dat was uh, Echo Smit dus en de Cool Kids. Ja, het is uh, één minuut overal. Vijf voordat we beginnen aan het dier van de week, doe jij mee in de postcode-loterij. Ja? ja? Ja, echt waar. Oh ja, even schuiven open. Ja, ja, ja, ja dat ja, klopt. Ja, ja, ja, 2042. 2042. Ja. Nou staat er op uh, CFM TV dat daar een prijs opgevallen is. Ik heb nog niets. Heb je al uh, wat nee, berichten gehad? Ik heb nog niets in de bus gehad. Nou hoorde ik dus eigenlijk dat het uh, op 2040 gevallen was. 2040 in plaats van 2042. En dat wil jij zeker. Ik hoop niet uh, dat dat waar is, want het zijn alleen maar postbussen. Oh, dus, Oké. Okay. Ja, en ik weet niet welke postbus er meespeelt aan de Postcode Loterij, <laughs> maar anders wordt het wel een heel goedkoop rondje. <laughs> maar goed, waarschijnlijk 2042 gewoon de winnaars van een mooie prijs van de Postcode Loterij van harte gefeliciteerd. Dank je. Dank je. Dan gaan we over naar de dier van de week, dat is Spike. En wil je Spike zien, download dan de CFM-app. De eigen eh, app van CFM eh, te downloaden in de Play Store en de App Store. Hij is gratis verkrijgbaar. En ontvang je de laatste nieuwtjes uit Zalvoort en het Nieuws van CFM. Eh, en ook onder meer het dier van de week. Dus Spike staat er ook op met een hele mooie foto. Want hij is wel fotosyniek, Albert Jan. Ja, en de fotograaf kan er ook wat van. Ja, dat dacht maar, ik. Kijk niet in de ogen van Spike, want dan ga je, ma ga dan ga je maandag naar het Want Spike verdient ook een thuis. Spike zit nu alweer een langere tijd in het asiel. Het is een echte langzitter, zoals dat heet. In april al bijna twee jaar. Hij heeft in het asiel veel hondenvriendinnen... maar met de reuwen kan hij minder goed overweg. Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap in zijn kennel... van een hondenvriendin, van een asielmedewerker. Ze ligt dan op een groot bed en hij in een klein mandje de goedzak. Ze eten en dan samen en ze blijven soms samen zelfs logeren. Dat vinden ze beiden heel gezellig. Als Spike je eenmaal kent kan je vrijwel alles met hem doen. Tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Een huis met kinderen is niet geschikt voor hem. Hij houdt niet zo van de drukte om zich heen. Een huis met een reu in een huis kan ook niet. Echter met een teefje? Dat zou zeker wel uh, kunnen. Spike is dan wel een wat oudere jongen. Hij is bijna 9 jaar. Maar hij vindt het heerlijk om te, lekker te gaan wandelen in de duinen. Bent u ook iemand die graag in de duinen wil wandelen? Wellicht dat Spike dan bij u uh, een goed onderdak kan vinden. Spike verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 Tezant voor telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571 -3888. Het Dierenthuis Kennermeland is geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot en met zaterdag. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Spike, na bijna twee jaar in het Dierenthuis, verdient een rustig Thuis. En als je Spijk wil zien, dus ook de CFM-app en de CFM-website. www.zfmsandvoorts.nl Oh, wat is die Spijk leuk, zeg. Hij verdient gewoon hè, thuis. Dus ga nu naar de website of naar de app van CFM. Het land van duizend meningen Het land van nuchterheid Met z'n allen op het strand Beschuit bij het ontbijt Het land waar niemand zich laat gaan Behalve als we winnen, dan breekt acuut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Vijftien miljoen mensen, op dat hele kleine stuk. Het was alweer heel veel jaren geleden hoor. 15 miljoen mensen. Tegenwoordig 17 miljoen hoor. de fluidsma en fontein. Belevert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, we schakelen over naar de Sporthal, naar uh, Joop Verenswold. Joop, heb jij de uitslag van schoolbasketbaltoernooi voor ons? Ja, zeker heb ik die. Ik bedoel, kom wel even kijken. Dat van ik. Borst aan de papieren hier. <laughs> Krijgen worden. Twee tellen. Ja, natuurlijk. Bij de jongens is dat geworden. Uh, de Nicolas School. Echt met behoorlijk verschil. Ze hadden vier punten meer dan de nummer twee. Dus dat is uitstekend. En bij de meisjes is dat geworden de Hanni Schaftschool. Die uh, heeft door het hele seizoen veel punten gescoord en had dus ook een heel goed uh, puntengemiddelde. gemiddelde. Ja, en dan zijn er nog twee prijzen uitgereikt door uh, leden van de sportraad. Dat zijn dan de sportiviteitsprijzen. Uh, uh, Ik moet iets zachter gaan praten, want uh, ze zijn nu aan de hoofdmoot begonnen. Um, Twee leden van de Sporthaart hebben twee hele mooie boekalen uitgereikt. En dat was uh, bij de meisjes voor de school en bij de jongens van het tweede team van de Oranje-Nassau-school. Nou, hebben we hier... Uh, Chris, uh, mijn collega, die staat uh, voor, te zetten, voor te lezen. Ik ga het toch even zeggen. Uh, de school wint met overmacht. Echt met overmacht. heeft uh, vijf punten meer dan de nummer twee. Ardischvat is de grote kampioen van dit jaar geworden. Het is een tijd geleden dat Ardischvat dat heeft gedaan. Uh, en nu is het weer feest. Dus ja, ja, we horen het, uh, we horen het, Ja, Het is geweldig. Altijd heel leuk. Heel enthousiast. Het is weer uitstekend verlopen. We zijn er heel blij mee weer. En uh, we gaan uh, weer net zo uh, voor ons jaar er tegenaan voor de 40ste keer. En misschien kunnen we er wel iets, uh, iets aparts verzinnen. Ja, dat moet een mooi feest worden. Ja, tuurlijk. En, uh, ja, en dan in september bestaan de Lions uh, 50 jaar. Nee, augustus eigenlijk. Maar wordt in uh, september wordt het gevierd. 50 jaar, maximaal, in Zonvoort. Hé, hey, geweldig Joop. In een uh, mooie organisatie uh, verzorgd door uh, de Lions uit dank Hé, hey, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan en, uiteraard, jongens. En we spreken je binnenkort vast en uh, vastster, zeker wel weer. Absoluut. Maandag, maandag ben je natuurlijk weer. Ja, daar is je, Ma Maandag ben je natuurlijk weer bij, uh, bij Ruud Jansen in uh, CFM Lust. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Belief ja, ja. en welzijn, dat is we Zo Zo is dat, tussen 12 en 2, die uitzending dan. Dankjewel, Joop. Fijn weekend. Ja, is gelijk. Oké, okay. dan ga je zien. Is goed. Hoi. Dat was Joop Verest, de uitslag van het schoolbasketbaltoernooi. Voor de 39ste keer alweer in de Corver Sporthal hier in Zalvoort. Zometeen het gedicht. Now the king told the boogeyman, you have to let that rug out The oil down the desert way, has been shaken to the top. Dat was uh, de klas en uh, Rock de Kesba. Nou, we gaan er nog eentje doen tot aan het uh, gedicht van de dag. Vind je dat goed? Ja, ja dan hebben we het. Het is zo'n lekkere plaatje, hoor. De monkeys say. zijn hier in de Daydream Believer. Oh, I could hide beneath the wings of the blue bird as she sings. The six o'clock.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 As a white knight on his steed Now you know how happy I can be Van de Monkeys met Daydream Believer. Het is kwart voor vijf. We gaan het doen. Het gedicht van de dag. Wanneer komt de lente? De winter heeft zijn best gedaan. Die wind en regen naar beneden gestrooid. Wanneer komen die warme dagen? Komen ze ooit? Grauw zijn de straten... En is het gras niet meer groen. De winter, deze winter kunnen we echt wel haten. Ga nou eens weg. Dat is toch minstens je fatsoen. Je mag van mij gerust terugkomen... als we al die warme dagen hebben gehad. Wanneer we de lente en de zomer ook al hebben gezien. En wanneer het warmer was dan een graad of tien. Kom gerust terug. Als het jouw tijd is. Want jij... Je wordt echt niet gemist. Het begint allemaal weer bij de lente. In de lente groeien de bloemen. Het begint bij de lente. Je hoort de bijtjes zoemen. Daarna komt die zomer. Dat is echt cool. Daarna komt de zomer. Dan wordt het een warme boel. Dan nog de herfst. De bladeren vallen van de bomen. Dan is het herfst. De winter begint eraan te komen. Nu. Nu is het winter. Nu is het buiten grauw en niet wit. Nu is het nog winter. Wat ben ik blij dat ik binnen zit. Het mooie gedicht van de dag bij CFM. Heb jij als luisteraar van ZFM ook een gedicht van de dag voor ons? Stuur hem naar redactie at redactie En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs bij ons op de radio.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 van to tot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 Laat mij nog maar blijven hier. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen handen gaan. Laat me, laat me. Ik heb het nog nooit zo gedaan. Maybe this so old cowboy. She's dead. Gaat alleen je mond open, komt er geen geluid uit. Ja, Daar hebben we straks alleen wel. Al ja, over. nee, is goed. Werk overliggen, dan krijg je dat. Yo, de Welen en de Love Drok. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan, toch? Ja, en morgen hebben we. Drie uur lang. Morgen hebben we weer Zandvoort op zondag. Ja, met uh, Anders Van onze collega. Hij is weer, het, weer terug. Zeker keer je, in drie weken. hè? Dus. Dan hebben wij een vrije dag. Wij hebben een vrije dag. Wat moeten we dan doen? Ja, dat verzinnen we wat. Ja, ik ben ook erg benieuwd. Het komt er goed. Ja? Nou, jawel. Jawel. Ja. Maar volgende week zijn we er sowieso. Volgende week, weer. zaterdag zijn we er weer. En dan ook weer uh, op de zondag. En dan gaan we zo'n beetje op naar het uh, jubileum hè, van uh, CFM. Ja. Spannend hoor, 25 jaar. En de receptie is op? Uh, 7 februari. En hoe laat begint die? Om uh, 6 uur. En waar? En waar? Talassa. Oké. Okay. Nou, voor de luisteraars die het nog niet hebben genoteerd. Bij deze noteren. Dan hebben we dus de, de jubileum uh, receptie van CFM. Met medewerking van onze huisband. Ruud Jansen. De Ruud Jansen De Ruud Jansenband. Sponsoren, uh, medewerkers, oud-medewerkers, belangstellenden... u bent allemaal van harte welkom om dat met ons mee te vieren. We beginnen al een dag eerder. We, We beginnen met 25 uur live radio vanuit de Tolweg en op locatie. Ja, dat is gecombineerd. Maar in ieder geval 25 uur lang, u hoort het goed, live ZFM. En dat begint dan allemaal op 6 februari...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 mustows fights the curtain with a bang fuck out about your scene give the audience a queen enjoy it it's your last chance and now so always look on the bright side tot zover het ritme van zfms via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer zfms fm maar nu eerst het nos nieuws van vijf